De economische crisis in Sri Lanka heeft geleid tot een groot tekort aan essentiële zaken als brandstof en medicijnen, waardoor lange rijen staan voor de winkels. Er zijn al maanden protesten in het land. Vandaag is het grootste anti-regeringsprotest van dit jaar tot nu toe.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 Reddingswerkers hebben in Italië een tiende slachtoffer geborgen bij de afgebroken Marmolada Gletscher. Er is daarmee nu nog één vermiste, een Italiaan. Zondag brak een groot deel van de Gletscher af... waardoor een groep klimmers werd meegesleurd door een massa van ijs en stenen. De identificatie van de zwaar verminkte lichamen gaat la langzaam. Er zijn tot nu toe zes lichamen geïdentificeerd.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 Met hun reddingsbooten staan ze steeds paraat Dat is de brandweer, de water Als bij een ongelukke mens de water gaat Ja, brandweerman is zijn beroep En meestal werkt hij in een groep Maar één ding doet hij steeds alleen Met donker water om zich heen het duiken naar een mens in nood In een auto of een boot Met rubberpak en persluchtfles Staat hij ook hier steeds op de pres Dat is de brandweer, de water Met de reddingsboten staan ze steeds paraat Dat is de brandweer als bij een ongelukkige mens de water gaat Een schaatser door het ijs gezakt Een surfer van zijn plank gesmakt Een auto van de dijk geraakt Een speedboot tot een rak gekraakt Zo'n ongeval is gauw gebeurd Uren wordt er dan gespeurd de duiker doet ook hier zijn plicht En heeft vaak wonderen verricht Dat is de brandweer, te water Met hun reddingsboten staan ze steeds paraat Dat is de brandweer, te water Als bij een ongelukken mens de water gaat Als deze man te de water gaat Weet men dat er nog hoop bestaat Want door zijn kennis en zijn moed Doet hij zijn duikerswerk steeds goed Hij redde menig drenkeling Door mond op mond beademing Hij bracht zoveel en al omhoog Maar hoeft daarvoor geen eer betoog Dat is de brandweer met hun reddingsboten staan ze steeds paraat. Dat is de brandweer, de water. Als bij een ongelukke mens de water gaat. Een zeer goede morgen Zandvoort. Dit is het programma van zaterdag 9 juli. En wij gaan praten met de brandweer... omdat zij heel veel vrijwilligers zoeken... zowel in Zandvoort als in Hoofddorp. Daarna praten wij over de nieuwe zomerexpositie... in de Agata-kerk. Heiligen met een passie. Anne Marion Zensen gaat ons bijpraten over de nieuwe Car Art Expositie. En als afsluiter praten wij met Bas Kortekaas van de Dusty Foundation. Het tweede uur is toch politiek om te beginnen, zoals traditie is. We praten met de nieuwe wethouder Lascaré. En uh, wij hebben nog een reactie van de PVV te goed op het coalitieakkoord. En dan komt Tom van Veen van de OBZ. Uh, die uh, doet veel inspraken bij uh, de parkeervisie. En zij hebben laatst weer een brief gestuurd. En we willen graag weten hoe zij daar tegenover staan. Uh, de techniek wordt gedaan door Pim Groof. De muziek en de redactie door Kort Draaien. Mijn naam is Ben Zonneveld. En we gaan er weer wat moois van maken. Goedemorgen. Goedemorgen. We gaan gelijk praten met Douglas de Wolf. Bevelvoerder en ploegchef bij de VRK. Ik heb het al even met je gesproken. Uh, gedeeltelijk vrijwillig, gedeeltelijk beroeps.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 Uh, maar ook technische hulpverlening, dus een auto knippen of een boomzagen. Uh, daarna geef een heel klein stukje van de specialisaties: uh, ongevalgevaarlijke stoffen en uh, duiken. Nou, dat is toch wel uh, een, een... een heel brede uh, ja, opleiding. Toe, ja? Maar het zijn allemaal basisdingetjes ja, ja. Uh, op dat moment. Brand- en uh, technische hulpverlening is wel wat uitgebreider, dat zijn de grootste onderdelen.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 songs flow down like a river and the words cut through dreams fly around me i'm a happy man in the world i love the sound of the power kicking in behind me Heats my blood when the trumpet flies above me. I'm a happy man in the world. It's a Hover over wounded angels' lives. Black dog comes to see me, darkness fills my world. So I close my eyes and listen making a freedom song I move my body to the rhythm and I'm a happy man in the world It's the Holy The world. Sometimes I fly with the white swan to my leafy home. There, the river sings to me, and I'm a happy man in the world. I'm a happy man in the world I'm a happy man in the world Voor het tweede onderwerp zijn aangeschoven Sandra Kluiskus en Dick Duijvers. Goedemorgen. Goedemorgen. We gaan het hebben over de nieuwe zomerexpositie uh, in de Sint-Agata-Kerk. Heiligen met passie. Sandra, wat zijn heiligen met passie? <laughs> nou, de Heilige met passie die wij uh, eruit gelicht hebben is, is uh, Titus uh, Bransma. Een Nederlandse karmelietenpater, uh, Hoogleraar en uh, publicist uit uh, Friesland. Uh, die in Dachau uh, vermoord uh, is en altijd stond voor... Uh, nou, hij was al tegen de, uh, de nazi's en dat heeft hij ook al heel lang uitgedragen... al voordat uh, de oorlog uitbrak. En uh, ja, daar heeft hij zich uh, aan vastgehouden. En zo uh, uiteindelijk uh, is hij daar uh, in, in Scheveningen terechtgekomen... en uh, verder uh, nog in andere gevangenissen... tot hij uh, uiteindelijk in Dachau uh, vermoord werd. En hij bleef gewoon bij zijn standpunten. Mm -hmm. Dik, hij is onnozeilig verklaard. Uh, ja, dat klopt. Uh, in uh, mei is dat gebeurd. Ja. In uh, Rome was uh, een, <laughs> een Nederlander heeft Dat was op zich gewoon een... Al een prestatie. unicum. Ja, ja, maar ja, dat, uh, dat, doe je, dat, doe je, dat gebeurt niet zomaar natuurlijk. Nee, nou ja, dat heeft natuurlijk alles met zijn leven te maken. Ja... Uh... Ja, de hele verklaring op zich. Daar hebben we niet zoveel aandacht aan gegeven in de, nou, de expositie. Ik, ja. ik, ik, ik gebruik ja. hem even omdat het ja. uh, uh, in de toch een aantal keer goed besproken is wat daar ja. gebeurd is met, uh, met Bransma. Ja. Um, heb, nou, je hebt gekozen omdat hij die, die, die hele geschiedenis hebt meegemaakt. Nou weet je Het thema van de expositie is eigenlijk martelaarschap. Wat is nou een martelaar? Je, je komt ze overal tegen natuurlijk. Ik was van de week in de krant dat de, die jonge boer Jauke van 16 jaar... die, die, ja, die aangeschoten werd, dat die, is, is dat de nieuwe martelaar van de boeren. We horen alle dagen over de uh, over Oekraïne Jelensky... Uh, Enzovoort. Al mensen die mm. op een overtuiging staan. Dus het, het begrip Martelaar is natuurlijk een, een, breed, uh, een breed begrip. Niet alleen in onze kerk, of niet alleen aan de martelaaren van Gorkem en aan de mm. reformatie te denken. Uh, nou ja, en. en we wilden dit keer ook de, de kerk zelf een beetje onder de aandacht brengen. Als je nou binnenkomt, wat zie je dan? Het is natuurlijk een en al passie. Het woord ja. passie, daar zit ook lijden in, maar het is ook het, het verhaal van, van hartstocht ergens voor staan. Nou, als je daar binnenkomt, dan is in de versiering, in, in de glas loodramen, en bovendien heel frontaal binnenkomt, zie je Christus aan het kruis, een prachtige mm. mozaïek. En die Mozeïken zijn ook verder verwerkt in, of uh, het verhaal is ook verder verwerkt in de kruiswegstaties. Dus de centrale figuur in het christendom, Christus, uh, kun je zien als de, ja, in het kader van de martelaarschap. Nou, en daar hebben we dus twee mensen mee verbonden. Uh, dat is Titus, om, vanwege de actualiteit. Hè. Maar ook de patroon van de kerk. Agatha. Agatha. Dus ook uh, hoorde bij de martelaren van de eerste eeuwen. Agatha, Cecilia, Agnes, zo, die, die namen komen bij elkaar. Het is lang geleden natuurlijk. Het is een afschuwelijk verhaal uit die tijd. Maar uh, die, hebben, die kunnen we toch ook een beetje naar de actualiteit betrekken. Bijvoorbeeld in, het, in de hele MeToo-beweging. Uh, Agatha, het is, het is een beetje een standaard verhaal van een mevrouw... die uh, nou ja, begeerd werd door een hoogstaat iemand die denkt... Ik, ik wil jou wel en ik krijg je ook. Ah, dat, maar, dat ging niet dat door. door dat dus uh, als een zelfbewuste vrouw, zo willen we haar een beetje presenteren. Die uh, twee mensen, die worden uitgebeld, uh, Sandra, op, op, op, door kunstenaars. Of ja, zijn wij... het werken van hun? Nee, wij, wij, nou, hebben, geen uh, werk, natuurlijk, wij maar... hebben prachtige uh, boeken. <laughs> en daar hebben we hele mooie platen uitgehaald uh, over Agatha. En wij zijn zelf uh, na een aantal. Uh, we zijn bijvoorbeeld naar de uh, Oranjotel in Scheveningen ja, geweest. Titus voor, voor Titus, ja. betreft, wat Titus betreft. En in Bolzwart. Naar het museum, wat er niet meer was. Uh, Toen je aankwam, was het museum weg. Ja, het museum was weg. En de tentoonstelling die ze ergens anders uh, daarvoor, daarvan uh, wilde maken... die uh, was nog niet klaar. Uh, ja, heel vreemd. Maar, uh, dus daar hebben we uh, ook informatie verzameld. En Dick had uh, gewoon heel veel. En het was natuurlijk uh, een actueel onderwerp. Mm -hmm. Eigenlijk... Nadat wij er mee bezig waren... werd die heiligverklaring... Uh, uh, kwam, kwam naar buiten. Want die zou eerst later zijn. Dus toen kwam er ook heel veel publiciteit uh, verder... waar wij gebruik van hebben gemaakt. Maar ah, die, uh, die informatie die je daar vandaan hebt gehaald... Uh, heb je daar ook de kunstwerken vandaan gehaald? Ik moet even voorstellen wat daar nou hangt in die kerk. Ja, ja. Nou, je ja. moet je voorstellen... dat het verhaal van Agatha... ja, het is een gruwelijk verhaal. Maar ik kan hedend twee woorden wel vertellen. <kwijnt> en het gaat over martelaren. Dus. Ja. Men ging niet zachtzinnig er weer om. Hoewel, als je het verhaal in Oekraïne hoort... Uh, wat Afmiet daar gebeurt als uh, Russen daar binnenkomen... wat er met vrouwen gebeurt, dat is onvoorstelbaar. Dus uh, ja, zoiets dergelijks uh, moet je vergelijken. Dus Agatha die werd uh, omdat... Uh, nou ja, we zeggen de man die uh, haar wilde hebben... <lacht> letterlijk op de pik getrapt was. En die heeft haar borsten af laten snijden. Dat is het, het martelaarsverhaal. Dus... Je, Aangedaan wordt altijd afgebeeld afge, afge, uh, als een vrouw met uh, echt trots twee borsten op een schaal. En de nijptang, ja. Maar de verhalen van, van in die tijd die werden, hmm. niet, die werden steeds mooier gemaakt. Uh, je moet je niet uh, de geschiedenis voorstellen als geschiedenis van nu. Als precies weergave van hoe het nou werkelijk allemaal gegaan is. Maar meer mythologische hmm. verhalen. Omtrent een verhaal dat, dat wel degelijk uh, ja, zijn wortels heeft in de geschiedenis. Dus, uh, en, en in de uh, Italianen, ja, rond de 15, 16, 17e eeuw, waren gek op die verhalen natuurlijk. Dus die kunstenaars die wisten daar wel weg mee. Dan heb je eigenlijk twee soorten van, uh, van, van kunst: de ene die vooral uh, naar de martelaarschap en alle gruwelijkheden erom uit, uitvoerig uitdeelde. Aan de andere kant heb je kunstenaars die dat meer stileren. Die zeggen, ja wie is dan eigenlijk degene die gewonnen heeft? Dus daar zie je de trotse uh, Agatha, die uh, na haar dood, als vier, en met de palmtak van de overwinning. En zelfs veel afbeeldingen waar ze de borst op een schaal <laughs> presenteert van, nou, dat ben ik. Ik heb gewonnen, wie is de overwinnaar? Zo zelfs dat op een gegeven moment in de, in de, in de kunst de mensen dachten: ja, schaal met borsten, wat is dat? Oh, dat zullen wel broden zijn. Ja. Dus kwam de, de gedachten gingen van steeds van verder. De Agatha-broodjes. Ja. Uh, nou, omdat het ook nog te maken heeft, het verhaal met de, met de, met de Etna. Want uh, Agatha kwam van Sicilië, Catania, en dan heb je de Etna, de vuurspuwende berg. Uh, dus werd ook met vuur en met, met ijzer. Dus op een gegeven moment werd ze, een soort, werd ze nog de patronist van de klokkengieters. <lacht> <lacht> nou, het werd al mooi. Van het mooi. Ja. ja. En dat, dat zie ik dus ook afgebeeld op... Nou, dat uh, zie je op schilderijen afgebeeld, ja. Daar hebben we een aantal, uh, nou niet echte schilderijen, maar toch maar, uh, uh, kopieën van. Ja. Um, hoe, hoeveel kunstwerken hangen er? Uh, ik denk een ja. stuk of... 24, 25, uh, zo uh, hangen over er. Over Agata. Ja, alleen dat is Agatha. En dan een paar panelen met uh, alle informatie uh, van Titus. Ja. Over Titus. Ja, over Titus hebben we vooral de, de periode natuurlijk van, van de oorlog uh, afgebeeld. Dus dat hij in Scheveningen gevangen heeft gezeten. En daarna naar Amersfoort is gegaan. En via Kleef uiteindelijk in Dachau terecht is gekomen. Ja, nou daar hield het verhaal op. Dus dat wordt ja. wel beschreven met panelen. En ik neem aan de ja, foto's er is, er van. Heel veel hem. teksten ja. zijn er ook van, okay. van Tieter zelf, natuurlijk, die uh, opgeschreven nee. heeft. Ja. Hij was ook hoogleraar in de mystiek. Dus dat is ook even de dingen die, die hij uh, opgezet heeft. Universiteit. Uh, oprichting van Nijmegen, de Radboud Universiteit. Dat uh, er al, er uh, zoveel uh, terrein is bekend geweest. Heel, journalistiek heel, natuurlijk, ja. ja. Dus je krijgt heel veel informatie over, ja. over het, over het Tieters, leven ja. en dat het einde van, van Titus Bransma. Ja. En uh, heel veel uh, kunstwerken over, uh, over Agatha, van, van, van Borsten tot Nijptang. Ja, ja. Nou en ook een beetje achtergrond hoe je dit soort verhalen moet, moet lezen. Ja. We, in, we noemen dat hagiografie, dat zijn dus verhalen over heiligen. Die werden op een gegeven moment in de middeleeuwen, ook in Nederland, ontzettend populair. Dat kwam eigenlijk doordat uh, verhalen, ridderverhalen, uh, Karel en de gast, mm. dat soort dingen, uh, die waren heel populair. Dus de kerk, ook niet gek, die dacht, wij hebben ook onze verhalen, wij hebben ook onze helden. Dus daar kwamen de heilige verhalen, de, de hagiografie ja, ja. kwam er tegenover. En werd ook een heel populair soort uh, ja, literair genre. En ja, uh, wanneer wordt de expositie geopend? Aanstaande zondag, kwart voor twaalf. Uh, in de kerk, iedereen is uh, welkom die daarbij uh, wil zijn. Het zal kort, uh, een korte opening zijn en daarna de tentoonstelling uh, te bezichtigen tot uh, 4 uur. En dan uh, elke woensdag, zaterdag en zondag van 2 tot 4 uh, tot en met 18 september. En uh, tijdens open monumentendagen zijn we de hele dag open. Met uitzondering van zondag, omdat we dan eerst de kerkdienst hebben, is van 12 tot 4 open. Uh, nou, dus voorlopig tot september is de, de kerk te bezichtigen... woensdag, zaterdag en uh, zondag. Kan je die tijden ergens vinden op een website? Uh, ja, die, uh, we, hebben, we hebben posters die hier en daar hangen... Oh, okay. en uh, op de website van onze uh, <coughs> kerken staat het uh, ook. Nou, dan wens ik jullie heel veel plezier morgen uh, bij de opening. Dankjewel. Uh, en het vervolg van uh, de expositie tot en met uh, september. Okay. Dankjewel. Dankjewel. Dankjewel. Ja, goed ja. weekend. Na de kerk en de tentoonstelling gaan we naar een volgende tentoonstelling... en die gaat over car art. Bij mij zit Anne-Marion Sensen. Goedemorgen. Goedemorgen. Uh, we hebben elkaar vorige week al gezien bij de opening van de Pride-tentoonstelling. Ja. En toen heb jij verteld dat er een preview was voor wat er komen gaat. Ja, inderdaad. Uh, vertel eens. Uh, nou, er is nu een car art tentoonstelling bezig in het Zandvoorts Museum. Uh, boven, eigenlijk in de Kunstboet. Daar hebben we hebben eigenlijk drie uh, kunstenaars uitgenodigd uh, om daar hun, uh, hun werk te, te tonen. Um, dat is Gonny Stuut en Carola Mokveld en uh, een Zandvoortse Karina uh, Tan en met uh, met Sunny Neter. Um, zij hebben eigenlijk uh, al na nou, drie jaar geleden zij hun werk ingezonden uh, naar aanleiding van een oproep van uh, ja dat is een open call wat je dan uitschrijft. Uh, we waren eigenlijk op zoek naar kunstenaars die iets met auto's deden. Um, we hebben het, ik werkte toen nog voor het HDMZ museum en uh, we hadden toen het idee van we willen een, een, een tentoonstelling maken... Um, ja, geïnspireerd op auto's. Ik had zelf helemaal geen verstand van autokunst. Hm. Um, maar ik heb eigenlijk zitten zoeken op Google... en toen kwam ik op een gegeven moment een bedrijf tegen... Uh, de kabelfabriek in Delft. En die hadden een site, het was nog een oude site zelfs... dat was nog, nog niet up-to-date... Uh, van een car art festival in Delft... wat daar tot 2015 had plaatsgevonden. En toen dacht ik, nou, die mensen moet ik hebben. En we hadden toen eigenlijk ook vrij weinig tijd. En um, zij uh, ze hadden een... Uh, ze hadden eigenlijk binnen zes weken hadden zij... Nou ja, dat was al in 2007. Hadden ze, binnen zes weken hadden zij een tentoonstelling georganiseerd... Um, en eigenlijk was het meer een soort een, een, een festival met allerlei auto's buiten. Ze hadden contact met garages en ze hadden een paar kunstenaars uh, uitgenodigd. En ook waar ze ook al sowieso al mee samenwerkten. En het was eigenlijk een heel ludiek idee en er kwam een festival uit voort. En het was al toen al vrij snel een succes. Uh, en uh, toen hebben ze eigenlijk de, de jaren daarna tot 2015 hebben ze eigenlijk steeds een uh, festival Hoe, hoe lang duurde dat festival? Drie dagen. ja. Maar het feit dat ze het eigenlijk binnen zes weken uit de grond hadden gestampt... en we hadden toen drie jaar geleden eigenlijk vrij weinig tijd... ik had een plan ingediend bij de gemeente... want die zochten eigenlijk mensen die iets zouden doen... een soort evenement zouden doen... Uh, of de, ja, de ondernemers, de, de, de mensen die in Zandvoort woonden... vroegen ze eigenlijk van hey, kom met ideeën... want we willen ook aansluiten op de Formule 1... we willen iets leuks doen... En um, nou, Toen had ik dat plan geschreven om een tentoonstelling... zowel binnen het museum, binnen de muren van het museum te houden... maar ook buiten de museum, museummuren. Zodat het eigenlijk voor iedereen toegankelijk is. Um, daar kwamen toen op die open call iets van 70 uh, inzendingen op af. Dus de mensen waren echt heel enthousiast. Er werden ook echt heel veel mensen die, die, uh, of kunstenaars die zeiden... van, nou, ik wil ook wel nieuw werk maken... Dus we hebben ons toen alleen maar, niet alleen maar op oud werk... maar er waren ook heel veel kunstenaars die zeiden van... nou, we, gaan, we voelden zich meteen geïnspireerd. Vooral door de Formule 1. Mm -hmm. Nooit gedacht dat dat een vorm van inspiratie kon zijn voor kunst. Maar dat is dus zo. Um, en er zijn echt hele leuke dingen uit voortgekomen. Als je die, uh, die 70 reacties op die open call krijgt... Hè, uh, moet ik dan uh, mezelf voorstellen van schilderijen tot versierde auto's. Ja. Want ik heb... De afgelopen kar had langs die auto's gelopen. Ja, ja precies. Maar het, het, je wil het breder hebben? Uh, nou ja, dit festival toen, dat was, had ook de uh, ja, workshops en uh, was muziek en dans. Mm -hmm. En uh, eigenlijk alle vormen van kunstuitingen werden daar getoond. Als het altijd, maar met auto's te maken had. Altijd, ja, als het maar met auto's te maken had. Dus je kan je ook heel voorstellen, bijvoorbeeld dat de dansgroep hier in Zandvoort... Uh, rond auto's gaat dansen op en bovenop. Dat lijkt me ook ontzettend leuk, omdat bijvoorbeeld... nou ja, ik weet niet of dat dit jaar nog lukt, maar dan wel volgend jaar... Om zoveel mogelijk zeg maar, culturele instellingen in Zandvoort ook bij dit, uh, deze manifestatie te, te betrekken. Ja, je hebt nu. Uh, ik, ik zie hem al in, in de verbinding hoor, dus uh, uh, naar het festival toe. Ja. Je hebt nu een, een tentoonstelling hè? Van, 8, uh, van 12 augustus tot 4 uh, september. Ja, dat is, de, dat is de buitententoonstelling. Dat is de buitententoonstelling? Ja. En die is, die is op het burgemeester van Venemaplein, dus bij de Boulevard. Op het verhoogde Geluk. deel. Ja, daar komen iets van tien auto's of tien objecten. Dat zijn kleine objecten, iets van twee of drie kleinere objecten en ja, zeven wat, ja, echt auto-objecten. Um, dan wel een hele auto waar iets mee gedaan is, of beschilderd, of er zit weer een, een, een doek omheen. We hebben een knuffelauto, zeg maar, die wordt, be, die wordt bekleed met, met een soort van bont. Um, uh, er zit een, uh, een soort bouwpakket zit erbij. Dat, ik heb dan geen idee hoe dat er gaat uitzien. Maar dat soms kom... moet je in elkaar zetten nog. Ja, ja, ja. Er zit iemand die dat inderdaad... van. Je had vroeger dat... dat uh, ja, dat is moeilijk uit te leggen. Je had vroeger dat spul wat je, dan, dat je, wat je dan in een vierkant binnen kreeg. En dan moest je dat uitdrukken. En dan kon je dat zo als een bouwpoppetje kon je dat zeg maar in elkaar zetten. En nou, zoiets wilde hij dan maken. Uh, met allemaal auto-onderdelen. Nou, dat is dan vrij groot... Um, er zit een, uh, ook een beschilderde auto bij, van, uh, uh, maar dat moet dus ook allemaal gemaakt worden. Het wordt nog eigenlijk op de, op de plaats van locatie wordt het eigenlijk. Dat wordt daar gemaakt ook nog? Ja, een aantal dingen. Ja, een, een paar, paar dingen, ja. Beginnen ze ja. dan uh, 12 augustus om daar? Uh, uh... Ja, ja, De auto's die komen eigenlijk, uh, die willen we eigenlijk in de, in de week van 8 augustus willen ze we daar neerzetten, zeg maar. Um, en dan ja, in de loop van die week. Gaan, uh, ik geloof dat het één of twee kunstenaars zijn. Die gaan al hun werk daar opbouwen. Um, op zich ook leuk om te kijken. Ja, zeker. Ja. Want vorig jaar hadden wij de Mosauto. Nou, dat was echt, daar hebben we hele positieve reacties op gekregen. Dat was een uh, kleine, kleine Fiat eigenlijk. En dat was, dat was ook op het laatste moment dat ik die Fiat op de kop had weten tikken. Ook naar een oproep eigenlijk op Facebook. Mm -hmm. Ik zei van wie heeft er nog een Fiatje? Ja, het is een soort van speld in een hooiberg. En toen bleek diegene een paar huizen verder dan van mij te wonen. Ja, lekker, lekker, lekker. En gewoon een fiatje in de garage ja. hebben staan die ze niet gebruikten. Dus ze van ja, je mag hem best lenen. En toen zei ik van ja, weet je wel wat ermee gaat gebeuren? Want we gaan hem helemaal bekleden met mos. Um, ik hoop dat ik hem nog schoon terug kan geven. Um, maar dat was, vonden mensen in de omgeving echt heel erg leuk. Want ze zagen de opbouw eigenlijk van dat kunstwerk. Ja, dat is echt leuk. Ja. Ik zit toch een beetje aan dat festival te denken. Als je nou daar zo staat, uh, uh, een paar weken... dan is het toch ook leuk op het, is het natuurlijk een fantastisch plein om, uh, om, om iets te verzinnen. Zou je daar uh, nog wat mee kunnen? Ja, als er mensen zijn die zeggen van... Nou, ik wil wel uh, participeren hierin, ik wil wel meedoen... ik heb nog een heel leuk idee rondom auto's... Ja, dan, dan staan wij daar natuurlijk wel voor open. Alleen het, het probleem is een beetje op dit moment ook het budget... Dus we hebben wel uh, de, de, de, de, de, de auto's die op het Fenomenplein staan, zeg maar. Of de kunstwerken die op het Fenomenplein die krijgen een podium. Daar uh, wordt heel veel exposure aan gegeven. Hmm. Dat is eigenlijk het duurste project. Of het grootste hap van het budget gaat daar, daarheen. En binnen. Uh, ja, ik, ik, ik kost het vaak niet zoveel, zeg maar. Ja. Tenminste, je kan het zo gek maken natuurlijk als je zelf wil. Um, maar we mogen uh, gebruik maken eigenlijk van het raadhuis, van het pop-up museum raadhuis. Daar hebben we twee zalen die we daar gaan inrichten. Um, dat is ook vanaf de 12 augustus. Um, en we hebben natuurlijk de zolder, hadden we natuurlijk, de Kunstboet. In, in het Zandvoorts Museum, die is dan nu al ingericht met drie kunstenaars. Beneden komen ook een aantal objecten te staan, want daar hebben we dan de, de tentoonstelling van Toon van Driel... Um, dat is natuurlijk allemaal tweedim tweedimensionaal werk. En dat zit natuurlijk tegen de wanden. Dus Helians zei van, heb je ook nog iets voor binnen? Dat is jou ja hoor, ja. ik heb al wat voor binnen. Er is wel ruimte. Er is wel ruimte, ja, absoluut, ja. Goed, dus, die, ja. Um, uh, je bent helemaal rond met allerlei uh, kunstenaars. Ja. ja. Dus het uh, kan niet meer mis. Nee. nee, nou ja, op het laatste moment zit je natuurlijk altijd nog met van... Uh, Qua kosten dat het uh, misschien ergens nog... Maar we zitten nu wel, we hebben het allemaal strak uitgerekend van de week weer. Om te kijken, van komen we wel uit? Nou, we komen wel uit. Maar het, er blijft niet veel aan de strijkstoel hangen, zeg maar. Nee, ja. <laughs> dat hoeft uiteindelijk nee, ook niet, denk nee, ik. Maar, nee, nee. Uh, mochten er mensen zijn die uh, ideeën hebben om, om dat op te leuken met, met, met, met, met een activiteit, uh, ja. dansers enzovoort. Kunnen ze bij jou terecht? ja. Ja, absoluut. Of op, uh, op, de, op de site. Dan kunnen ze ook de, zeg maar, het info-adres. Uh, uh, de, de site is www.carartfestival.nl uh, Je kan ook een bericht sturen naar carartfestival.nl. Of ja, Zandvoort. Apenstaartje.carartfestival. Dan komen oh, ze direct nee. bij, weer bij mij terecht. Ja, je hebt er genoeg. <laughs> ja. nou, ik, ik denk dat het uh, uh, leuk is om, om het uit te laten groeien tot een festival. Ja, ja. Ja, uh, ja. Met, ja. met leuke dingen. Het plein ja. is er goed voor. Ja. Ik hoop dat je reacties krijgt. Ja, we zijn op dit moment nog zoeken uh, eigenlijk naar een autootje. We hebben al misschien een auto voor dus die knuffelauto. Dat moet een klein rond autootje zijn. Uh, maakt eigenlijk niet uit uh, wat. En, maar diegene is dan wel zijn auto ongeveer vier weken kwijt. Een kleine ah, vier weken. Dus je zoekt dus, nog een klein autootje. Uh, ja, je hebt natuurlijk wel een gratis parkeerplek. Dat is wel dat zo. Is wel weer zo. <laughs> <laughs> Komt er een feestelijke opening? Uh, we, we, we zeilen mee eigenlijk met de tentoonstelling van uh, Toon van Driel. Dus uh, dat wordt in het Zandvoorts Museum op 12 uh, augustus. Oké, okay, nou dan wens ik je heel veel plezier met uh, de Car Art tentoonstelling. We gaan zeker kijken. En uh, mocht er iemand nog wat uh, bij verzinnen, dan kan je dat terecht bij www.carartfestival.nl. Precies. En uh, Anne-Marion wacht op uh, antwoord. Ja, dankjewel. Dankjewel. <laughs> okay. Zfm. ZFM, een zee van muziek en een golf van informatie. ZFM Het laatste gedeelte van uh, Goedemorgen Zandvoort. Gaan wij praten met uh, Bas Kortekaas. Hij is de oprichter van de, sticht de Dusty Foundation. Goedemorgen meneer Kortekaas. Goedemorgen. Um, u heeft de stichting opgericht. Uh, waarom heeft u die opgericht? Uh, ik heb de stichting opgericht uh, uh, een kleine drie jaar geleden. Uh, omdat ik vond... Dat er meer gedaan kon worden voor de slachtoffers van anti-LABTI-geweld. Uh, of een hate crime. Mm, ja, en dat er meer. Voor, ook voor uh, de slachtoffers gedaan zou kunnen worden. ja, dat is ook het, uh, staat een breed uit op uw website. Hè? Ben je slachtoffer van. enzovoort. Zijn er veel slachtoffers van, van geweld? Ja. Er zijn heel veel slachtoffers van, uh, van anti lbti geweld en dat, dan praat je over discriminatie. Uh, ja. Ik heb uh, verschillende soorten meldingen... Uh, vanaf het in de brandsteken van uh, post... tot transgenders die niet meer uh, mee mogen in de lift... Uh, mensen die niet over de galerij mogen lopen... als er andere uh, buurtgenoten uh, van de flat in de rond te lopen... Uh, kapotte banden, autobanden, uh, ingegooide ramen, uh, bekladdingen. Nou, ja, te veel om op te noemen. Die, uh, uh, die bedreigingen en die discriminatie en, en, en geweld. Uh, neemt dat toe of neemt dat af? Uh, ne voor mijn inziens is het uh, neemt het weer toe. En. Ja, het gaat door het hele land heen. En het gaat door alle, alle lagen van, van de regenboogsamenleving. Okay. Het, is niet, het is niet alleen meer uh, dat als er twee uh, ja, homo's hand in hand over straat lopen... Uh, dat ze constant over hun schouder moeten kijken... omdat ze zich niet veilig voelen. Uh, maar het is, het, is, het is veel meer geworden. Uh, er is een rechter geweest uh, in de afgelopen anderhalf jaar... En die heeft gezegd dat het woord kankerhomo tegenwoordig niet meer discriminerend is... maar uh, gewoon straattaal. Uh, ja. ja. Dat zijn toch wel dingen, dat doet mij wel pijn. Nou, ik vind het al een, ik vind het al een vreemde opmerking dat je dat normaal vindt. Maar uh, dat geeft wel aan uh, dat de verharding ook uh, richting LHBTI dan weer toenemend is. Ja, Um, dus die foundation hè, voor slachtoffers van uh, geweld tegen uh, LHBTI. Uh, ik, ik zag, we kunnen je in contact brengen met roze in blauw. Maar wat, ja. doe je, wat doen jullie nog meer? Uh, uh, hoe doe je dat als iemand uh, bij, bij jullie binnenkomt... van, joh, uh, ik voel me niet veilig... Nou, ik ga alles. Uh, ik ga als eerste uh, op het moment dat mensen mij uh, bellen of mailen, uh, dan ga ik eerst eens even kijken. Zo van zijn ze veilig? Zijn ze, uh, zijn ze zijn ze zijn ze op het juiste moment? Of op dat moment zelf zijn ze veilig? Als ze veilig zijn, dan gaan we eerst eens uh, kijken wie uh, wat er aan de hand is en uh, ja, wat we kunnen doen. En dan breng ik ze meestal in contact met Roze in Blauw. Uh, dat is Nationale Politie, of het roze uh, het, het, het netwerk het rozennetwerk van het Korpslandelijk Politiedienst. En samen met hun gaan we kijken uh, of er een aangifte gedaan kan worden. Uh, of we een aangifte doen. Of al dan niet een melding maken. Zodat we de, de cijfers eindelijk weer eens een keer een beetje duidelijk krijgen van wat er gebeurt in Nederland. Mm -hmm. ...en verder probeer ik zoveel mogelijk rust te creëren bij het slachtoffer... Um, ja, ...zodat ze verder kunnen gaan met hun leven. En uh, dat kan zijn door middel van een, een luisterend oor... Een, uh, een, ...een schouder om uit te huilen... ...een sparringspartner... Uh, probeer, ...probeer een beetje te begeleiden... ...omdat heel veel mensen gelijk op sociale media willen duiken... Uh, ...wat op zich natuurlijk... Ja, een hele normale reactie is tegenwoordig. Maar ja, voor eventueel een rechtszaak is dat niet altijd handig. Nee. Want als er een slachtoffer uh, uh, een, een, een bepaalde casus op, op, op Facebook of Instagram, Twitter of wat dan ook gooit, dan kan dat leiden tot een strafvermindering tot zeker wel de helft. Ja, dus je... uh, omdat, omdat de dader al publiekelijk aan de zand kan, uh, uh, al genageld is. Ja, dan ben je al een soort ja. van gestraft, roept men dan. Uh, ja, dus wij proberen ook het slachtoffer een beetje te begeleiden. We proberen ze ook uh, een, een rustpunt te geven. Dat ze, hm. de, dat, dat ze zich eventjes ja, gehoord voelen. Um, niet dat, dat, dat de, de huidige instanties dat niet doen. Maar ja, er is overal zo verschrikkelijk veel wegbezuinigd. Dat uh, stel je voor dat je als uh, uh, ja, persoon klappen gekregen hebt, jij doet aangifte bij politie, uh, ja, dan ga je na twee weken eigenlijk weer een klein beetje gewoon draaien met je, met je leven. En dan na tweeënhalf, drie weken tijd, dan komt er een vorm van slachtofferhulp en dat kan welke instantie dan ook zijn. En op het moment dat jij eigenlijk weer een beetje gewoon. Ja, in je leven staat. dan komen zij het korstje weer openkrabben. Uh, omdat je je verhaal kan doen. omdat ze mm -hmm. niet eerder de tijd hebben gehad. om met je te praten. Ja. Die... Ja, dat is, dat is natuurlijk op dat moment. weer een heel stuk achteruit. Ah, dat, dan zijn jullie er nog steeds bij om, om de slachtoffers te begeleiden. Uh, als je. Ik neem aan dat je een aantal uh, zaken al uh, besproken hebt met, met mensen dus die al casussen gehad hebt. Uh, uh -huh. Is de uitkomst dan een beetje tevredenstellend voor slachtoffers? Uh, ja en nee. Uh, vaak is het, uh, is het feit dat de dader uh, op zijn vingers gestikt wordt door de rechter al een, een, een, een, een heel fijn iets... Wij hebben ook als uitkomst een keertje gehad dat er een gesprek gevoerd moest worden tussen een dader en een slachtoffer. Waarbij het slachtoffer eigenlijk nog steeds niet doorhad wat hij moest doen. En na het gesprek uh, uh, uh, ja, toch uh, uh, met de tranen in zijn ogen spijt heeft betuigd. Um, ja, dat, dat is natuurlijk een, uh, heel veel waard. Uh, we hebben ook een zaak gehad. Waarbij een, uh, een lesbisch koppel uh, na een zeer lang weekend getreiterd te zijn tijdens carnaval, uh, ook tot een handgemeen is geleid. Uh, waarbij de dader er vanaf is gekomen met een, uh, met een kleine schadevergoeding. Nou, ja, dat was waarschijnlijk voor de, uh, de dames niet echt tevredenstellend. Nee, nee. En, maar goed, weet je, dan heb je weer uh, uh, dat het, de, ja, er waren wat dingen onduidelijk, de rechter de, de, de, de uh, verdediging van de daden die kwam op het laatste moment met uh, uh, andere bewijzen aanzetten en mm -hmm. ja, dan, is, dan kan een rechter ook niks meer anders doen dan kijken tot waar hij het allemaal op papier heeft staan. Okay. Dus wij proberen ook de slachtoffers te begeleiden in uh, uh, het doen van de melding en het maken van de aangifte, zodat het voor de rechter gewoon volledig duidelijk is en dat hij ook gewoon een hogere strafmaat op kan leggen. Ja, nou duidelijk. Uh, de hulp aan uh, slachtoffers van LHBTI-geweld is, uh, is één ding van jullie. In het verlengde daarvan ja. uh, rijken jullie elk jaar de dusty Tiara uit. Uh, ja. Dit jaar weer? Uh, uiteraard gaat hij dit jaar weer naar iemand. En uh, wie zijn de kandidaten? Of mag je dat niet vertellen? Daar, hou ik, uh, daar hou, dat houden wij uh, <laughs> uh, allemaal een beetje uh, uh, stil. Wanneer is de uitreiking? Uh, 17 december. Oh, dus we hebben nog even de tijd om te gokken. 17 december. En dat is, meest, uh, dat, is de, uh, dat is een beetje de verjaardag van, uh, van de Dusty Foundation. Mm -hmm. En uh, dat vieren we altijd met een, uh, met een, met een, met een klein feestje. Oké, okay, dan wil ik en... het ook nog even hebben over uh, de tentoonstellingen in Zandvoort. De eerste Portrait of Pride die is al geopend. En uh, er komt daarna uh, een expositie die is in samenwerking met jullie. Van 1 tot 8 augustus. Portrait of an Icon. Dat is de uh, drek uh, Dusty. Ja. En die is ook een beetje verbonden aan jullie stichting, toch? Uh, wij hebben, of ik heb uh, uh, Dusty gevraagd of ik haar naam mocht dragen. Omdat uh, Dusty een van de drags is die eigenlijk als uh, uh, uh, uh, uh, uh, icoon, uh, ook in Amsterdam, uh, op de wallen uh, of over de wallen, uh, met op de hakken, uh, uh, gerechtigheid heeft gepraagd voor de regenbooggemeenschap. Nou, de beschrijving van Dusty... die liegt er niet om op jullie, uh, op jullie site. Nee. Kun je er wat over vertellen? De beschrijving van Dusty zelf... of <laughs> van het college? Nou ja, uh, uh, ook over de tentoonstelling. Want het is, het is een icoon die, uh, die nogal prominent aanwezig is... door, uh, door haar humor... en door haar uh, uh, rauwe optredens. was ja? bij uh, de opening... van Portraits of Pride... En dan staat er ook al iemand. Ja, klopt. Dus die heeft een uh, zeer uitgesproken mening. En uh, ja, heeft uh, haar hart op de tong. En uh, kan heel duidelijk uh, vertellen. En uh, ja, melden hoe, hoe zij over bepaalde dingen denkt. En dat proberen wij ook een heel klein beetje uh, ja, te evenaren. En dat komt ook uit in die, uh, in die expositie? Nou ja, ik, uh, ik word wel eens gevraagd om, om, om te spreken namens de Foundation uh, bij uh, ja, uh, demonstraties. En, en ja, het is wel. Uh, soms is het handig om duidelijk te kunnen zijn. Nou, dat is ze wel. Ja, dat is, dat is, dat is, dat is, dat is dus niet ja. zeer zeker. Nou, eh. Um... Bas, in ieder geval uh, dank voor deze uh, uitleg uh, over de Dusty Foundation. Jullie hebben een prachtige website. En dat is uh, www.dustyfoundation.nl Ja. Uh, verder moest ik nog de groeten doen van André Donkers. En dan wil ik je heel graag bedanken voor dit gesprek. Hartstikke goed. En doe André de groetjes en we spreken elkaar heel snel. Dat denk ik wel. Tot ziens. Ha hartstikke goed. Gezellig. Dankjewel. Dankjewel. Bye